De daar de donderdag op Radio 501. Afternoon de nums van Lucien Grecus. Hocus Pocus en Pilates pas. En dan zit je midden in de afternoons hier. Goedemiddag, het is weer 4 uur geweest. Lucia Geefkes op de radio, 501. En vandaag hebben we de, ja, de platenkast van Jeroen Overman. Maar eerst natuurlijk allemaal weer de vetste tracks. En dat kan oud zijn, dat kan nieuw zijn. En dat kan bruut zijn. En dat kan ook nog eens een keer heel, heel, heel fout zijn. Maar uh, we beginnen vandaag... Uh, uh, ja, we begonnen dus met Hocus Pocus van uh, Focus... En we gaan verder met een nummertje van Loifjoh, een Duitse band die daar eh, enorm aan, het, aan, het, aan de weg aan het timmer is. Far op de Death Side het is alweer een oudje eh, van begin dit jaar, maar daarop niet minder goed. Ja, Farber, dat site van, uh, van Loifior. Duits bentje uit de regio Hamburg. Uh, zou ik zou zeggen, check ze even uit. Loifior, dat schrijf je L-O-I. Net als van de lijst onderwijsinstellingen. En dan Fior. F-I-O-R. En ze treden ook regelmatig op bij uh, bij Nation. Kijk ook even op pollination.nl Vorige keer was ze namelijk in de platenkast uh, Erwin van der Laan. Uh, drummer bij onder, onder meer uh, Lebesida en Container. En uh, ja, zij, uh, hij werkt ook uh, voor uh, Pollination en die, uh, ja, die nodigen vaak beginnende bandjes uit binnen- en buitenland uit om uh, met elkaar uh, te spelen. En, uh, en hartstikke leuk. En Loy Fjord is daar dus ook al een paar keer uh, langs geweest. Over uh, buitenlandse bandjes gesproken, uh, ik kwam dit plaatje laatst tegen en het is uh, hartstikke leuk. Want ik kende Eric eigenlijk voornamelijk van, uh, het gaat hier om Arad, uh, dames en heren, uh, luisteraars. Uh, ik kende ze vooral van 2 uh, Meter Sessies en uh, daar, uh, ja, daar hadden ze toen dat nummer At The Close Of Every Day uh, gespeeld. En dat staat ook op deze plaat trouwens, Little Things Of Venom. De webcam, kunt u hem nu aanschouwen? En nu meer niet. Uh, ze hebben vorig jaar uh, nog opgetreden en dit jaar trouwens ook nog op de Locust Feesten. Dus dat was een feestje zo te zien aan de foto op hun website. Arid is dit en het nummer dat we gaan draaien is World Weary Eyes. Je op 5-1. Should seen her, her, her Should have seen her, touch her. again. de plaat little, little Things of Venom is, was dat de World Weary Eyes. En het is hoog tijd dat we even naar de Donderdisc van vandaag uh, gaan. En uh, ja, dat is. Uh, vorige week was dat nog uh, Saskia LaRoe met uh, Really Jazzy. En vandaag uh, spreken we van de Andy Paxson Puck band Quitter Never Loses. Oh, Quitter Never Lose. Ja, ik ken hem nog niet, dus we gaan er gaan luisteren. Als het uh, mag van. Uh, de Donderdisk. Uh, Dit de... is de donderdisk van Radio 501. Daar rende donderdag. Zo, appa 2. Nou, een beetje in de stemming komen voor Jon Halfman. Donderdisk. Ja, en de platenkast van komt straks uh, nog en dit is uh, Elio Pace. Hello, this is Elio Pace and you're listening to Radio 501. Ja, en Jacko Gardner heeft uh, groot nieuws vandaag. We vermoeden dat hij bij Excelsior getekend heeft, maar we weten het niet zeker. Hij staat wel in de live agenda en we hopen dat we hem in de komende 10 minuten nog even komen te spreken anders... Dan kun je gewoon genieten van dit nummer. Clear the Air, de eerste single die uitkwam. Inmiddels is er alweer een tweede. Maar dat maakt deze niet minder goed. Ik zou zeggen, geniet van de Jakko Garden Band. F01. 24 uur per dag, de beste muziek. Container, de Color One Eye van hun eerste EP. Aaron van der Laan was vorige week de gast in de platenkast van. En uh, ja, en dit soort muziek. Uh, daar, ja, dit is dan een meer een bandje. Hij zit dus ook in Lebashida en andere formaties. Uh, container, dat is meer electro-rock, dus hij doet van alles nog wat. En daar drumt hij dus allemaal. En uh, je kan nog wel terug luisteren via platenkast.muziektaal.nl. En dat doet natuurlijk de volgast van volgende week. Straks is Jeroen Overman. Uh, gaan we eerst luisteren naar filmmuziek. En dat is natuurlijk precies wat uh, de gast van volgende week uh, doet. Hij schrijft heel veel muziek voor theatervoorstellingen en uh, films. En tv-series in dit geval. Uh, Roes was een serie van, uh, van BNN waar hij uh, het opening, uh, in ieder geval de openingsmuziek heeft verzorgd van in ieder geval één, uh, één uitzending. Ik weet het allemaal niet exact. Dat gaan we natuurlijk volgende week gewoon allemaal vragen aan uh, de beste man. Vincent Wicht, uh, hebben het over. Utrecht uh, komt u vandaan. En uh, dit is de, ja, de openingssequentie, uh, zou ik willen zeggen, van Roes. was van Vincent Ticht een korte uh, dit keer. En dat is mooi, want dan kunnen we ook straks uh, weer gelijk doorgaan... met uh, de muziek van uh, Jeroen Overman hier op Radio 501. Gaan we eerst naar de Sophie Oudeheer. is de single van haar uh, eerste EP. Ze is net klaar met het conservatorium Amsterdam. En daar komen al heel veel toffe dingen vandaan. Zoals bij de Grote Prijs van Nederland heb je daar... Uh, ja, om maar te beginnen met uh, Ubrich. Uh, dat een heel toffe, uh, ja, avant-garde popbandje is. En dit is dan Sophie Oudeheer... Ja, op Ruikkast heen. Dit is deze week. De Radio 501. Plaats voor je hoofd. En straks is Jeroen Overman in de platenkast van. Echte muziek. De kast van ja, uh, Roen Overman. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in de studio van Radio 501. Dankjewel. Een uh, korte wandeling uh, naar deze studio uh, was het vandaag. Ja, het is praktisch om de hoek, hè? Ja, het is een uh, straatje uitlopen <laughs> en dan ben je er. Ja. Nou, van harte welkom. Uh, je bent hier één keer eerder geweest, volgens mij. Heel kort met de uh, Dying Burrito Brothers. Ja, het met gelegenheidsformatie. Uh, dat onder meer, moet ik wel zeggen, onder meer een ode bracht aan de Flying the Rito Brothers. Onder andere, onder andere, onder andere. ja, heel veel verschillende. Want jij bent bassist van, van ja, beroep, cool. zullen we maar zeggen. Kunnen we dat zeggen? Ja, dat mag je zeggen. Ja, hè. Want ja. bij onder meer dus de Dying the Brothers, die nu weer onder de zoden zijn begraven, of is er toch het enthousiasme aangewakkerd? Nou, nou... Het, het ligt even een tijdje op pauze. wat we daarop houden. Ja we precies. Komen we komen volgend jaar weer terug of over vijf jaar weer terug. Dat ja, zien we wel. Het kan toch altijd weer. Ze kunnen altijd weer herreizen. Uh, precies. Ja precies. is afgegraven worden. Ja, ja precies. Ja, ja, maar uh, voorlopig is het. Uh, we hebben die Kermens Tour dan gedaan. En, uh, ja, dat was hier in Horen hè, in, uh, ja. Ja. ja. En de uh, uh, tweede van waren gecanceld. Omdat Tim stemproblemen had En Die hebben we later nog ingehaald. En uh, en willen we daar even bij houden en dan eventueel ja. je, doet ook, je doet ook genoeg, tegenwoordig speel je ook bij Douwe Bob Posthuma, ja, klopt. de beste ja. singer-songwriter van Nederland. Je stond al in één keer in de, in de finale mee te spelen. Ja. ja. Hoe, hoe ben je daar zo terecht gekomen? Te um, ja, Goed, daar word je voor gevraagd. Hè? Ja. Als band zeg maar, van Tim Knol zijn we gevraagd ja. om uh, al die uh, finalisten te begeleiden. En daar hebben we allemaal ja tegen gezegd. is dus Ja, Hartstikke leuk. Europees, maar dat het balletje zo is gaan rollen, dat, dat, daar hadden we totaal geen rekening mee gehouden. Ook, ook. Nee, ook qua, qua planning wel. Past het wel allemaal? Want die douwe Bob die zal het nu ook wel uh, nou nodig ja. aan uh, optredens hebben. Jawel, jawel, wel een paar. Niet zo heel veel. Ik denk een stuk of zes of zo. Ja, we hadden maar, er een paar uh, op uh, de site uh, geknald. Het, het viel, okay. viel inderdaad in erom mee. Dan hebben we het over de komende twee maanden natuurlijk. Ja, je weet nooit wat er verder nog uh, gaat gebeuren. Nee, precies. precies. Ja, merk je wel trouwens bij uh, Douwe Bob, uh, qua populariteit, heb je nou echt zoiets van, nou, je merkt echt dat hij op tv is geweest? Of, uh... nee, nou, eerlijk gezegd niet. Nou nee? ja, ik, ik weet dat hij op 3FM zo uh, wel wordt gedraaid, uh, ja. maar, maar voor de rest, uh, nee. Voor de rest is dat uh, nog redelijk rustig. Maar misschien, uh, want je hebt natuurlijk de Tim Knol-band er nog bij. Ja. Eén speelt bij Anne Soldaat, nou, er zijn natuurlijk al twee... Uh... ...grootheden om, uh, om, ja. om in je agenda rekening mee te houden, zomaar zeggen. Dat is nogal wat, hè? Ja, <laughs> ja nee, want, ja, want uh, hoe ben je ooit begonnen qua, qua, qua muziek? Qua het, uh, wanneer heb je besloten om bassist uh, te worden? Lag je in de wieg uh, lag je al uh, te bassen? Of, uh? nee, nee, zo is besluit je niet natuurlijk. Dat, nee. Dat, dat groeit er gewoon in. Ik ben begonnen met gitaar op een gegeven moment. Mijn vader kwam terug met de gitaar voor koninginnendag. En dan ben ik gaan proberen leren spelen. Ja, hoe oud was je toen? Ik uh, denk een jaar of 15, 16 in die buurt. Ja, wel, wel gewoon aan het puberen zeg maar. Uh, ja, ja, ja. En op een gegeven moment ontmoet uh, uh, je vrienden die ook uh, instrument gaan bespelen en dan ga je beentjes vormen en van het een komt het ander. Ja. En wat was dat eerste beentje waar je, waar je in begon? Hoe oud was je toen? Ja. Ja, of is dat heel gênant? Nee, nee zeker niet. Zeker niet. Uh, ja, er was ook rond de 16e, 17e dan misschien of zo. En dat was Bluesick. Bluesick? Bluesick, met Daniel bij en Stefan Stahlhoef. Waarom is het drieën? drieën. Ja. En toen uh, wisselden er nog per liedjes om. Zeg maar, de ene, het ene liedje ging ik drummen en het andere liedje ging hij bassen en dan schoven we zo door. Oh, dat klinkt wel heel hip. Ja. En toen kwam Duster natuurlijk. Ja, en daar is het eigenlijk echt mee begonnen. Dat was het eerste uh, serieuze bandje, denk ja, ik. Ja, daar, daar werd niet meer geroeleerd. Nee, nee. Ja, ik vind het op zich wel charmant, hoor, weet <laughs> <dat> je. <laughs> ja, je hebt toch wel eens van die bands waar, waar ze nog ooit een keer wisselen? Ik bedoel, je, ze, ze zijn er wel. Ze zijn er wel, jazeker, ja, zeker, zeker. Ik kom er alleen even niet op eentje en zo. Nee, ik zit ook even te diep na te denken. Nou, als de luisteraars het weten, kun je nog reageren via de babbelbox. En dat staat niet ergens in het winkelcentrum, maar het staat gewoon op radio501.nl uh, <laughs> rechts uh, op de site. Hij ja, je toch aan het luisteren, bent. maar je kan ook gewoon, gewoon luisteren, dat mag allemaal. Uh, je hebt in ieder geval uh, muziek meegenomen. Uh, want wat ja. was, Duster, wat was dat voor band trouwens? Uh, Duster, ja, uh, we noemden het. Uh, uh, God, dat ben ik die naam kwijt. Ja, een combinatie tussen rock en roll en hip-hop. Ja. Iets van hippie of zo. Hip-rock of zo. Hip-rock, ja, zoiets in, in die trance, zeg maar. <laughs> maar dat, dat was het. Ja. ja. Maar dat heb ik niet mee. Nee, dat heb je niet mee. Nee, ja, dat had hij wel wat opgenomen? Mee. Dan? Ja, ja, zeker. Oh ja? Ja. Want hoe lang, uh, hoe lang uh, heb je, uh, uh, je daar ingezeten? Uh, ik denk ook een jaar of… Ja, ook periodes. We hadden, ik denk twee jaar in het begin en daarna ja. zijn we er ook weer twee jaar mee gestopt. En toen zijn we net daarna weer, weer begonnen. De comeback. Een jaartje, soort comeback. Ja. Ja. <laughs> hoe kan je dat noemen? Ja. En uh, toen lag het ook weer even onder de zoden. Ja. Maar ja, misschien in de toekomst weer. Ja, je weet het ja, Even de dus eroverheen en dan uh, <laughs> komt het allemaal goed. Uh, nou je, want je had inderdaad meegenomen. Een singeltje dat ik zelf ook uh, heb gekocht. Hoornse trots. Uh, ja, bijne. zeker. zeker ja. Electric Tears. Ja. Met uh, Niels de Wit, bekend natuurlijk van de Furman Walters. En uh, Bas de Vries. En uh, Els van Tol. En ze zoeken nog... Een nou, die hebben ze gevonden. Hebben ze gevonden? Ja, ze hebben een nieuwe toetsen, is gevonden. Kijk, en is de, is Miranda de vrouw... Miranda Huigers, ja. Ja. Kijk eens. Kijk eens, Priezer. Primer, ja. ja. Ja, want ik heb uh, volgens mij uh, als je een beetje Facebook hebt en je woont hier uh, in de omgeving, dan uh, ben, je wel, ben je wel, het plaatje voorbij. Heb je wat voorbij zien komen? Ik heb volgens mij wel acht keer voorbij zien komen. Dus dat, uh, het is helemaal goed gekomen. Nou, dat is een uh, goed teken, toch? Lijkt mij. Ja, lijkt me wel. Dat is wel uh, betrokkenheid, maar uh, we het natuurlijk allemaal verscheiden. Ik draag een steentje bij en een promotie. Ja. Nee, het is uh, inderdaad, de elektriciteurs staan natuurlijk uh, 9 tot 11 is het volgens mij. Januari volgend jaar, uh, een van die dagen staan ze uh, op uh, Noordenslag. Ja, voor mij 12 januari. 12 januari. Ja, nou, ja. nou ja, goed, dat kunnen mensen allemaal weer opzoeken. Hè. Dat is allemaal zo makkelijk met internet, nu je er toch achter zit. Noordenslag.nl of jurksonic.nl, dat kom je er vast ook wel. Uh, maar we gaan nu gewoon uh, een nummer draaien. En welke, welke kant wil je eigenlijk horen? Eén uh, of twee? Uh, bladje, daar is. bladje daar is. dat is gewoon kant A. En uh, ik zou zeggen, geniet ervan, want... Uh, gewoon, omdat het kan. Dus uh, elektriciers. En ik zit nu even te denken, doet hij het? Hij doet het? Ja? Ja, 45 toeren. 45 toeren, alles. Uh... Ja, ook. Ik, uh, ik hoor geen geluid. Ik hoor alleen geen geluid. Dat is <laughs> een beetje jammer dit. Moeten ja. we wat anders uitzoeken? Ja, doe maar even een ander dingetje. Wat is het nou weer? Heb ik dat weer uh, goed geregeld, uh, jongens? <laughs> wat is dit nou is een... kansloze bedoeling? Dit ja, die mixta tafel van. Uh, van hier af en toe uh, stoor je daarmee. Maar dat is meer, iets, meer iets voor uh, van een ander programma. Dat ik het zondag <laughs> heb. Dus dat, uh, nou ja, we komen er nog op terug. elektriciteers komt gewoon voorbij. Uh, wat heb je? Wat heb je uh, even nee, improviseren. Ik, improviseren. De uh, nummer Dillards. Ja. Van de album Wheatstraw, Suit en Copperfields. Precies, Rainmaker. Rainmaker, welk nummer is dat? Uh, nummer 14. Nummer 14. Het is een liedje van Nielsen. maar door de Dillards gedaan. Kijk. Gaan we daar even naar luisteren, en wij gaan nog even heel gauw kijken met deze muziek op de achtergrond naar de Mengtafel. Hallo. Ja, First day in August. Last rain was in May. When the rainmaker came to Kansas in the middle of a dusty day. It began to rain. Weer. Ja. Hij doet het als het goed is, toch? Hij, hij doet het als een, als een tierenlier. En we lachen nou aan, Lucien. Ja, waar lachen nou aan? De stekketje zaten er niet in. <laughs> ja, dat even voor de luisteraars thuis. Dat, uh, je, je kon het ook uh, volgen op de webcam, al deze verrichtingen. Maar we luisterden zojuist naar de dillers. En uh, waarom had je die uh, meegenomen? Um, ja, gewoon omdat het een gek liedje is, eigenlijk. Ja, ja. ja. Ik, uh, ik kan niet, er wel voor of Tim kwam er mee in de bandbus. En ik liet dat horen. Ik denk, nou, super, te gek. Dat uh... Toen had je gelijk het uh, cd'tje in dit geval gekocht. Hij ik heb hem uit de bus gepakt eigenlijk. <laughs> dus iemand mist het nu in zijn platencollectie? Ja, ja. maar die krijgt hem wel weer terug hoor. Dit is dus eigenlijk de platenkast van Kees. Gewoon in ieder geval een deel ervan. Ja, of, of, ja, of van Tim. Ik weet het eerlijk gezegd. Ja, nou goed, uh, nu als hij luistert dan weet hij in ieder geval waar hij, waar hij gebleven is. Ik geef hem jou weer terug, want anders raak ik weer in de bar. Dankjewel. Je weet, dat moet je altijd, uh, als je dieven het lastig van maken, moet je alle platen of cd's in een ander hoesje doen. Want dan hebben ze liever nog een klote klus om het uit te zoeken, Even kijken. Um, ja, meestal kijken ze er niet naar. Scent toch vaak junkies of zo. Maar uh, laten we gewoon, maar gewoon elektriciteers uh, erin uh, knallen. Zet hem erin. Ja, wordt er trouwens veel. Uh, veel toch de bandbus? Wordt er veel muziek geluisterd in uh, de bandbus? Jazeker, Ja. Ja, jullie hebben we geen, uh, geen ruzie over. Want ik had, uh, ik had laatst uh, Gerhard in de. In de nou, ja, Gerhard Heusingveld voor de luisteraars thuis. Ja. Die zei van nou. Uh, Liever geen, uh, want, uh, geen muziek in de band, dus, want dan hebben we toch alleen maar ruzie. Oh nee, dat hebben wij totaal niet. Maar nee. nou, dat scheelt wel eigenlijk. Nee, we leren nog wel van elkaar. Dan, nou, ja. Zo ontdek je ook weer dingen. Een plek. goede instelling, ja, zo, daarom maak ik dit programma ook, want dan leer ik alleen maar weer nieuwe bands, uh, bands kennen. Dus. Ja, daarom. Goeie zaak. Uh, Tears, omdat hij erop ligt. En uh, dit kan die achtergrondmuziek aan nu alweer zijn. Dat je is van uh, niemand minder dan Electric Tears, met dus een nieuwe, nieuwe orgelist. Dus uh, die orgel wordt bespeeld door wie uh, ook weer. Miranda Huibers. Miranda Huibers. heren, let op, let op, uh, binnenkort is dus op uh, Noorderslag, tenminste binnenkort over anderhalve maand. En uh, ja, terwijl wij nog even wachten op het uh, audio. Ah, Sandy Coast, True Love, That's a Wonder, en dat is waar. But I can't help to think you don't like it this way It's very long talks together But now many times we don't know nothing to say I wonder Nou, lekker dingetje, uh, Sandy Coast, True love, that's a wonder. Nou, kun je aansluiten bij die boodschap? Uh, liefde, dat is een uh, mirakel. Nou ja, soms hè. Ja. Niet altijd, denk ik. Niet voor iedereen. Nee, sommige mensen, die, dat komt gewoon op een pad. En dan denk ik, die kunnen kiezen voor de liefde. Uh, ja, ja, uh, ja. ja, ander okay. onderwerp. Ander onderwerp. <laughs> Goed. Uh, maar well, Lekker uh, een lekker beetje een autorijliedje. Zit je dit dan ook op de bandbus? Of, uh... Ja, ook wel. Ja, ja. Zeker, zeker. Komt uit Nederland hè, Sandy Coast. Sandy Coast, ja, dat hadden we dat al gezegd? Ja, oh. uh, dat hadden we al gezegd. Dat uh, geeft heel niet. Um, het volgende dat we klaar hebben staan is Candy Staten, moet, uh, moeten we zeggen. Ja. I'm just a prisoner of your good loving. Loving. Ja, maar, ja daar zit hij weer heen en weer. Het is weer een mp3'tje. Veel mp 3s tot nu toe. Ja, het is makkelijk meenemen eigenlijk. Ja, ja, toch heb je allemaal cd's en zo voor je. Dus ik en een paar LP's, ja. LP's ook nog, dus ik verwacht nog wel iets met... Uh, Niet met, uh, te tillen. Een gezonde <laughs> kraken doorheen. Ah oh, joh. Maar, uh, kenny Staten, uh, hoe ben je die dan uh, tegen het lijf gelopen? Is dat ook weer een bandbusser? Of, uh, um, of is het iets wat je, je van je oude ouders nog mee... Uh? Ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat ik dat... Oh nee, ik kwam dat uh, gewoon uh, op YouTube, zeg maar, een beetje door, uh, doorklikken. Ja. Dan kwam ik dat tegen. Ja, je hebt van die uh, sets, zeg maar, die mensen maken. Of is het gewoon, uh, je ziet allemaal suggested video's en dan... Uh... Nou, in dit geval was het wel een set die iemand had gemaakt. Ja. Ik, ik, kan, ik, kan niet, ik ken die persoon totaal niet, maar nee. uh, die had wel goede muziek erop staan. En toen ben ik de lijst een beetje afgegaan en toen kwam ik dit tegen. Vond ik wel te gek. Ja, wat, uh, wat sprak je er in het bijzonder uh, aan? Haar stem. In, aan? Haar stem. Ja. Nou goed, dan gaan we even naar Haar stem luisteren. Ik dacht misschien is er wel een bassist of zo, een lekker baslijntje wat erin zit. Ja, dat zit er ook zeker in. Ja, <laughs> goed. Gaan we ook naar de stem luisteren en naar het baslijntje. Kijk, oh. I'd rather be lonely yeah. than to lose you. I'd rather be blue than to be all alone. Cause if you leave me. Ja, de Cats. Met, Met een de... intro op 45 toeren. <laughs> ja, ja, je had nog een singeltje liggen zijn hè. <laughs> Afijn, oh nou ja, goed, daar uh, dat, <laughs> hoorden mensen in ieder geval dat het vinyl is, laten we zo zeggen. Ik bedoel, uh, <laughs> hè? Een soort bewijs. Ja, en daarvoor uh, was het Candy Staten, I'm just a prisoner of your good loving. Ja. Hoe, ben je, hoe ben je dat uh, zo tegen het lijf gekomen, Candy Staten? Um, ja, waar we het net over hadden, doorklik op YouTube. doorklik op een, YouTube? Uh, doorklik op YouTube. Nee, ja, ik kwam een keer een zooliedje tegen en... Um, uh, hoe noem je dat? Degene die dat kanaal, een YouTube-kanaal heeft. Ja, jij ja, zo'n uh, YouTuber. Ja, die had wel meerdere te gekke liedjes erop staan. En daar ben ik uh, uh, op door gaan gegaan, eigenlijk. Kijken wat hij nog meer heeft. Toen kwam ik uh, Kenny Staten tegen. Dat vond ik te gek en daar ja. ben ik er meer op gaan zoeken. Eigenlijk. Ja, echt super. Ja, ja, ik had, er, ik had er dus ook nog nooit van gehoord, maar dan moet je eigenlijk gewoon op YouTube kijken, want daar staat eigenlijk alles op gewoon. Nou, niet alles, maar ik denk wel heel veel, ja. Ja, alles is onmogelijk, maar... Uh... Maar je komt er wel geinige dingen tegen, zeker als je doorklikt en dat soort dingen, ja. Ja, dus dat is even een advies aan de luisteraars thuis. Af en toe gewoon even doorklikken. Ja, doe dat ook thuis, mensen. Ja, gewoon doorklikken. <laughs> gewoon doorklikken. En als je op de wc... Het goed. Ja, precies. <laughs> uh, <laughs> en dit was de uh, Cats uit uh, Volendam. Is het uh, dan... Ik zit toch even een beetje te vissen naar uh, jouw platenkast... of in ieder geval van je ouders? de Cats? Um, nee, die hadden wel wat singeltjes eigenlijk. Maar de Cats heb ik niet echt van mijn ouders. Dat ben ik ook... Uh... Gewoon een beetje... Je dacht gewoon een keer... Wat, wat, wat, wat zullen die Volendammers uh, hebben gedaan in de Cats? Ja, misschien dit Nico Daneberg, dat ik daar wel van heb eigenlijk, vanuit Zwaf. Ja, kroeg hier in Horen. De, die er keer meekwam, ja. Uh, mee kwam. Yeah. Dat hij een keer zei van, oh, weet je wat jij een keer moet luisteren, dat is gewoon de Cats. De Cats? Nee, het, ja. En het hebben uh, ja, mijn strot heen geduwd. Het koortje, <laughs> uh, zeg maar, ja. <laughs> om het zo maar eens even te zeggen. Maar het, het, het pakte je gelijk, of wat? Uh... Jazeker, ja. Een super samenzang en de liedjes. Ja, dat kunnen die vallen dan maar wel, hè. Die maar, uh, ze kunnen allemaal zingen. Vooral de oude de la het latere werk van de Cats vind ik niet echt zo heel super. Nee, maar in het begin... Uh... Ja, oude liedjes, echt. Ja, ja net als bij Sten, Die begon eigenlijk ook nog een beetje rockend. En, uh... Ja, ook goed in het begin, jaren. ja. Ja, in, goed, in het begin <laughs> waren ze nog goed. Waren ze nog Oh, ik uh, heb net iemand in de bubblebox die kent en State, kent die Staten ook kent. Dus uh, nou, je, je bent in een goed gezelschap, denk ik dan. Ja, Ik ben niet de enige. Hey, hier heb je in ieder geval de uh, cats uh, weer terug. Wij gaan ja. verder met uh, Neil Young en Crazy Horse. Nou ja, moet je daar nog veel over zeggen? Ja, dat kan bijna niet anders als je met Anna Soldaar speelt en met Tim Knol. Dat je in ieder geval iets van uh, Neil Young <laughs> kent. <lacht> Laten we zo zeggen. Wie? <laughs> ja, precies. Ik zag het laatste plaatje met Neil Young en Neil Old. Zeg maar, hij is nou natuurlijk oud. Ja, op internet, weet je wel. Dan moet je ook niet na nou vertellen op de radio, want dat is kansloos. Doen we niet. Nee, Barstool Blues. Ja, dat kan je wel in de bar vertellen. En dan constateren dat niemand erop moet lachen. En dan heb je de Barstool Blues. Ja, dat... Ik denk niet dat het nummer daarover gaat. Maar het past wel. het raakt er wel aan. zet hem even op 33 toeren. Ja, goed, <laughs> wij gaan verder met Dave Edmonds. Heart of the City. Nou, dat klinkt wel heel Duits trouwens in één keer. Vind je dat toch? Dave Edmonds, Heart of the City, of zoals ik het net zei, Heart of the City. Um, ik, vergeet helemaal, ik vergeet helemaal de reclame, we moeten ook nog even reclame draaien mensen, want ja, we doen het natuurlijk allemaal niet, uh, ja, het is allemaal niet gratis, dus uh, vandaar dat we ook nog even wat goede doelen steunen. Even kijken. Je doet ook niet voor niets natuurlijk. Nee, nee, precies, dat uh, moet je maar even uh, gewoon in de rekenschap uh, nemen. Uh, dus uh, dit is reclame en straks zijn we terug met nog meer muziek. Wat heb je allemaal in petto nog, uh, beste man?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 Dan is het daar een donderdag op Radio 501. Shall I tell you about my life? They say I'm a man. I've flown across every time and I've seen lots of pretty girls. I guess I've got everything I need. But I would ask more, and there's no I'm a good Even kijken hoor. Ja. De platenkast van... Jo, Novenman! -no ja, en zo Tot. zitten we alweer in de tweede uur. We Wat gaat het er ongelooflijk snel? Uh, ja, uh, Jij ja, zei net al, het wordt een grote verrassing wat er in de tweede uur allemaal nog uh, te gebeuren staat. Ja. ja. En uh, daar blijft het ook volgens En nog steeds. <laughs> Ondertussen had je me wel even een cd overhandigd uh, van niemand. Want dit was trouwens Free to the Mac ik ken dan zeg maar de Fleetwood Mac de popversie met die vrouwen erbij en Fleetwood Mac zonder vrouwen, maar dat is met name live opnames of zo die ik dan ken ja volgens mij hebben ze wel in, uh, zijn een soort uh, drie periodes van Fleetwood Mac geweest denk ik maar de eerste is dan met Peter Green met de blues uh, ja nou, maar dit was toch ook met Peter Green ja zeker ja maar ik vond het uh, nou ja misschien uh, ik ken dat nummer gewoon niet en denk ik, ik dacht iets meer wat ja, meer rhythm of blues maar misschien is dat in een andere periode geweest dan nou, uh, misschien werk ik er gewoon heel weinig vanaf. <laughs> wat uh, heb je me in de maag aangesplitst? Uh? Vertel, wat ik je nu heb overhandigd. Ja. De um, Faces. De Faces? De Faces. Zeg maar het vervolgen op de Small Faces. Ja, min of meer. Tussen uh, de... Steve uh, Heet ja. ging eruit en Rod Stewart en Ronnie Wood kwamen erin. Ja. En waarom, eh, waarom heb je die meegenomen? Ja, dat vind ik de ja, laatste ja, graden. Ja. Ja, ik ben uh, ja, fan mag je wel zeggen van de faces. Ik vind het echt een super te gekke band. En dat uh, kan ik ook zeggen. Ja, daar valt er veel over te zeggen. Ja. Maar uh, de faces dat moet iedereen kennen, vind ik. Daarom draai ik me ook. Ja, dat is ook gewoon een reden dat je hem op je lijstje hebt gezet van in ieder geval een, een, een moetje. <laughs> en dit is nooit niet eens een liedje van hunzelf, maar van Paul oh. McCartney. Maybe I'm a meest. Maar zo te gekke oh ja. live-uitvoering bij uh, BBC. That... Ja, dat, dat laat wel zien hoe ze eigen, een eigen nummer van een ander ook weer tot zichzelf. Uh, ja, zeker. En hun, hunzelf eigen kunnen maken. Ja, waanzinnig nou, versie. Even. Ja. Maybe I'm a meest van, uh, nou, van de feest is dan. Dat is een ander nummer. Maybe meest, man. Kijk. Hij kondigt hem zelf aan. Dat is handig, zeg. Moest ze vaker doen. I'm Baby, I'm a lonely who's in the middle of something Daddy doesn't really understand Baby, I'm a badder, baby I'm a only one in the end Baby, I want you Honey, I want To try to understand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 Asterisk Motor Man and Owls. De rare titel eigenlijk, maar ja, sowieso die hele plaat bevat alleen maar rare titels. Unicorn Loves Deer. Eenhoorn die je van een, van, een, van, een, van een. Hoe heet die, die beest? Uh, nou ja, herten toch? Eenhoorn. Een, eenhoorn die van een hert houdt. En, en een motor dude die met, met ailtjes. Nou ja, goed. Heel goed opgemerkt. Ja, echt heel scherp ook. Heel scherp. In ieder geval Unicorn Large Deer van LM Race Track. Ook een beetje uit uh, Amsterdam. Ik had hem toevallig zelf ook bij me. Dus ik nou, ja, stoppen we gewoon de CD erin, weet je wel. Kan toch? Gewoon doen. Want uh, LM Race Track is uh, onwijs populair in, uh, in Frankrijk, weet ik toevallig. Ik weet dat ze daar een paar keer zijn geweest. Uh, en jij bent met uh, Tim Knol in ieder geval een keer in... Uh, Indonesië geweest. En ook in Duitsland. En ook, maar Indonesië is toch volgens mij wel in het rijtje toch wat het opmerkelijkste van allemaal. Ja, zeker. Ja. Hoe is dat in vredesnaam uh, um, gebeurd? Ja. ja, we kregen een mailtje. Heb je zin om naar in Indonesië te komen? En nee, niet? Ja, dan denk je, van ja, uh, hier heb je een zak met geld? Of, uh, nee, nee, nee. Tuurlijk niet. <laughs> nee, heb je zin om naar in Indonesië te komen? Ja, tuurlijk willen we dat. Ja, tuurlijk. Dan, hartstikke leuk. En dan... Uh, nou, dat blijkt dus een uitnodiging te zijn van het uh, Erasmus -huis in Jakarta. Oké. Okay. Dat zit aan de ambassade vast. En hun zo. hebben een soort um, project, om het zo maar te zeggen, dat ze de Nederlandse cultuur met, uh, willen laten zien aan de Indonesische cultuur. Ja, want Indonesië heeft, zoals veel luisteraars zullen weten, natuurlijk uh, nogal sterke uh, Nederlandse wortels. Ja, zeker. Ja, zeker. Het uh, niet allemaal lekker gaan natuurlijk. Maar nee, uh, nee ja, op een gegeven moment ging het toch maar koloniseren. En daarvoor hebben ze toch een paar barbaarse daden uitgevoerd. Ja. maar eens uit te drukken. Maar hoe, hoe was dat? Uh, je zei ja. Uh, goed, dan kreeg je een... Ik uh, moet even zwaaien naar de mensen op de straat. En uh, hoe, hoe ging dat? Oh, het was, je, je, je, je zei ja van, ja, we gaan gezellig ja, naar de universiteit. Ja, ja, en dan worden er bepaalde optredens geregeld. Ja. Een stuk of vier. En dan zijn we die kant op gegaan eigenlijk. En, en niet alleen daarom, maar uh, ze, ze hebben ook geregeld dat we op uh, universiteiten in andere steden uh, kunnen spelen. Ja. En zo hebben we vier optredens gedaan eigenlijk, in vier verschillende steden. Ja. En uh, wat word je zelf van de, de Indonesische cultuur? Wat voel je dan het meest... Uh... Ja, waanzinnig. Dat is echt bizar. Zeker als ja? band, het lijkt net een soort uh, Beatlemania, zeg maar, als je klaar bent met spelen. Als ze kijken, zeg maar, dan, dan ja? gebeurt er niks, ze zitten allemaal, maar als je klaar bent met spelen, dan worden ze gewoon hysterisch. Ja, echt is, waar? Echt bizar, ja. Is het dan vergelijken met, uh, wat je hoort van verhalen van bands die gaan naar Taiwan ofzo, of naar Japan? Dat is echt, uh, iedere scheet die een beste band daar laat, dat, dat ze dat allemaal prachtig vinden? Ja, of dat uh... is daar ook, ja, ja. Dus eigenlijk hoef je niet eens in een band te zitten wat dat betreft. <laughs> Nou, ja goed, ik neem aan dat ze toch ook wel een beetje reageren op de muziek zelf. Ja, ook wel, tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, hoe is dat? Want het is een onwijs verschil met bijvoorbeeld Duitsland of met, nou ja, Nederland. Ik bedoel, uh... Ja, het is meer cultuur natuurlijk. Daar is de cultuur totaal anders. En, ja. en als je überhaupt van het westen komt, wat je net zelf al zei, dan, dan ben je al een soort uh, museumstuk, wat dat betreft. Dus ja. iedereen kijkt ernaar, naar, iedereen wil een beetje op de foto. Dat en, is ook wat je daar mee hebt gemaakt als band. Ja, non-stop. Non-stop. Non-stop op de foto. En dat blijft, blijft ook leuk. Ja, zeker wel. natuurlijk. Ja, ja. Want je weet niet wat je, wat je overkomt. Ja. Zeg maar. Dat ze aan elkaar gaan trekken van nee, ik wil eerst op de foto of ik wil eerst op de foto. En dat is gewoon hysterisch. Ja. Maar, hey, maar super, zijn dat, super te gek. Maar kopen ze dan ook uh, plaatjes? Of, uh... Nou, die plaatjes daar niet uit. Dus, dus dat kon niet. We hadden wel een paar plaatjes mee. Maar die waren natuurlijk in no time op. Ja. Ja. Nou ja, had je daar nog in vergist dat, dat je erheen ging? Of was je voorbereid door iemand die daar zat van, nou... Uh, nee, nee, nee even... daar we ons denk ik wel een beetje in vergist, ja. Want zeg, de eerste keer, je weet niet wat je kan verwachten. Ja. Dus ja, je komt je... eraan en je denkt, nee, niemand kent dat, weet je wel. Dus uh, je, je, kan, je weet ook niet uh, wat je te wachten staat, hoeveel publiek erop afkomt. Of, het is totaal nieuw, wat dat betreft. En uh, dan is, is die tent staat gewoon ramvol en... Het, waar je dan in gaat, dat is super. Ja, nou, fantastische ervaringen. Het is ja, ja. een heel verschil met... Uh, nou ja, Lowlands moet ook te gek zijn, of Pink Pop. Ja, maar... maar <laughs> dat is weer een, een andere, andere verhaal. verhaal, Heel, ja. Ander, ja, ja, ja, ja, precies, heel ja. ander verhaal. <laughs> <laughs> maar nee, maar dat, ja... Het, ja het, het, het, lijkt mij, uh, het lijkt mij vrij, vrij bizar. Of heel, in ieder geval overweldigend verweldigend, uh, zoiets. Ja, is dat ook, zeker. Ja. ja. ja. Wat, wat, je zat een beetje met CD te frutten. Wat, wat heb je... Wat, uh, uh, uh, ja, keuzes maken, jongen. Keuzes maken. We, zitten uh, er nog, we hebben nog een krap half uur. Oh, nou, dan moet ik snel zijn ook nog, hè? Ook nog. <laughs> ook uh, misschien nog. moeten we eens meer muziek gaan draaien. Ja, dan laten we dat gaan doen. Oké, okay, uh, dan moet ik maar even snel. Uh, <laughs> Deze. Deze. Nee, dat is Nielsen. Harry Nielsen. Dat is, oh, ja. is Nielsen. Ja. Met het liedje One. En is dat, staat het ook op nummer één? Of, uh? Nee, dat is. Dat staat niet op nummer 1, dat staat op 11. Nummer 11. Lekker voorbereid. Nou ja, 1 en 1 is 11. Nielsen, Harry Nielsen.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 you'll ever know Paul Pedda, zeg dat goed. Penna, Jet Airliner hier op Radio 501 in de platenkast van Jeroen Overman. En uh, je bent aan het zoeken naar een uh, nieuw liedje in, uh, op je eigen USB-stick. <laughs> USB-stick? LP. <laughs> <Op> LP. <laughs> ik heb hem, ik, Dr. Feelgood, She Does Right. Oké, okay, hallo, hallo, hallo, hallo. Waarom uh, Dr. Feelgood trouwens? Uh, te gek. Gitarist Wilco, die doet het hem. Ja, dat, dat is uh, het, uh, het geheim. Dat is wel een van de geheimen, ja. een van de belangrijkste ingrediënten wat dat betreft, van die band, denk ik. Ja, is het voor jou ook echt een uh, feel-good band? Jazeker. Ja, wanneer, wanneer zet je het op? Als je je wat minder voelt? Of, uh... <laughs> uh, nou ja, eigenlijk wanneer ik me wat upper voel, denk ik. Wat beter voel. Oké, okay, nou mochten jullie je thuis, thuis of op het werk ook wat beter voelen, hier is Dr. Feelgood met uh, She Does It Right. Echt hoor. Alright, nou dat was Dr. Feelgood en uh, daar zou uh, ik voorgoed verdwenen. Het, ik weet niet of het aanligt aan dat de Jeroen Alfman in de database zat, is ja, maar uh, dat mag je allemaal gewoon bij Radio 501. Dan mag de muzikant, uh, Alex gast, gewoon even zoeken op de eigen USB-stick uh, wat er nog meer op staat. Ik vind het wel een beetje jammer. Ik heb een USB-stick ook, wat is Ja, dan ga je met je imago. Maar wat, wat heb je nou in je hand zitten dan? Een cd. Ja, ik bedoel hot chocolate. <laughs> hot chocolate nou <laughs> <laughs> ik, ik, hoop, ik, ik, hoop, ik hoop dat jullie het nog een beetje horen. Dus zeg ons even wat over hot chocolate. En welk nummer je wil horen, <laughs> Emma. <laughs> Num nummer. Nummer. Oh, wacht hoor. Nummer, nummer 14. Even kijken. Uh, waarom, uh, waarom Emma? <laughs> nou, omdat het het mooiste liedje is van hot chocolate. Nou, uh, goed excuus. Okay. Al chocolade dus met uh, Emma.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 Make you the biggest star this world has ever seen The very best of, en dan weer de very best daarvan is dan weer Emma. Maar ik hoorde eigenlijk Emma Lee, maar dat uh, dat kan nog wel kloppen denk ik. Dan ja, zal ze waarschijnlijk was... wel weer uh, verschillende titels hebben. Ja, in ieder geval dit was uh, Emma van Hot Chocolate. Hoe ben je hier dan uh, weer dit tegen het lijf gekomen? Die hebt gewoon een keer een best of gekocht. Uh, die dacht nou de best of, dan nou, zal er vast wel ...een goed nummer opstaan. Ja, om dat liedje eigenlijk. Ik kon alleen maar dat liedje. Ja. Toen dacht ik van, uh, nou ja, ik koop een CD van Hot Chocolate. Ja, tuurlijk. En, uh, uh, ja, er staan nog wel wat te gekke dingen op, maar dit vind ik wel echt by far de beste. Maar uh, dat komt misschien ook wel een beetje omdat je dat nummer al kende, zeg maar. Dus dan is de herkenningsfactor ook wel vrij groot. Of, uh... Ja. Toch? Dus zo werkt dat vaak. Ah fijn, uh, de Rolling Stones. Ben je, ja, want uh, volgens mij ben je de eerste Rolling Stones uh, adept. Twister, ja, het klinkt ook weer zo raar. Maar ben jij een Beatleman of een Rolling Stone man uh, Beide. Beide? Ja, oké. Okay, nee, want om dit... Hey, in het begin, eigenlijk, uh, ik ben meer begonnen met de Beatles en daarna is het toch weer uh, omgekeerd naar de Stones. Maar ik vind beide nog steeds fantastisch. Ja, maar je kiest nou toch even voor de Bronze Stones. Can't ja. you hear me knocking? Ja, ja het gek liedje. Ja, dus ja, wat moet je er verder over zeggen, zeg jij? Ja, laat me gewoon uh, gaan luisteren, want uh, zoveel tijd is er niet meer. Ik schrijf nog even een promo promotiepraatje waar je allemaal speelt en zo. Dus ik ga er alvast even over nadenken, wat je hem nog wil zeggen, mensen die het goed wil doen ofzo. zo. <laughs> gaan wij luisteren naar uh, The Rolling Stones. Net weer een nieuw album uit, geloof ik, maar dit is gewoon nog een gezellig oud album. Dat was uh, Rolling Stones. In de platenkast van Jeroen Overman. En uh, ja, we zitten alweer aan het einde, Jeroen. Dat gaat snel, hè? Ongelooflijk. Ja, misschien dat er nog één nummer, heel kort nummertje erachteraan kunnen knallen. Of uh, we moeten uh, uh, het gewoon nog even voldoen met, met elkaar. Uh, de, ja, uh, zeg maar. Ja, ik weet niet wat je. Ja, goed. Ja, dan zet, zet ik je weer voor het blok. Maar ik geloof dat, dat je zelf al de hele, de hele tijd voor het blok zet. Dus dat, uh... <laughs> Trouwens, ondertussen horen we dat uh, Jacob Gardner, onze uh, Hoornse uh, muzikale collega, dat hij toch bij Excelsior gaat. Dus dat hadden we goed, had ik goed gokt. Dus dat wil ik nog even vermelden. Had jij verder nog wat uh, te promoten? Uh, promoten. Uh, er staat op de site uh, staan nog een paar uh, uh, data die je, die je kan noemen. Van waar je optreedt. En je doet natuurlijk met Douwe Bob uh, wat je doet. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo uit mijn hoofd. Maar nou, ik, ik weet toevallig uh, 28 november in Bitterzoet. Ja, dat is dus uitverkocht, ja. Dat is uitverkocht. Kijk, er zijn onlangs alle microfoons gestolen Dus mocht je <laughs> nog een microfoon thuis hebben liggen, neem maar even mee. En mocht je gewoon die dief zijn, dan moet je ze even terugbrengen. Dat is wel zo aardig, hè? En dan in Roadtown, in Rotterdam. Dat is ook uitverkocht. waar ah. Anne niet. Anne soldaat niet? Anne nog niet. Echt. Waar, we gaan het over in deze wereld? Dat is toch niet rechtvaardig? Bizar, hè? Ja, ik vind het wel bizar. Dus 2 december kan je nog gewoon kijken, in ieder geval met uh, Anne soldaat erbij. Nou ja, dat is, ik, ik zou het wel weten. Als ik in Rotterdam... Kom allemaal uh, kijken. Kom allemaal kijken. Ook als je in kapelle in IJsland woont, mag je ook gewoon komen. En dan uh, Burger Weeshuis in Deventer met alle soldaat. Uh, ja, is ook nog niet uitverkocht. Maar. Ook nog niet dus uitverkocht. Kom allemaal kijken. Geef allemaal gewoon voor Sinterklaas. Kan allemaal gewoon. En uh, uh, vooral 30 december Paradiso. Ah, oh, te gek. Grote, kleine? Grote. Grote zaal. Grote zaal. Is dat een soort... Uh, grote zaal. Middagshow. Een, een middagshow? Een middagshow. Is is middagshow. Een matinee. <laughs> Ah, misschien. Nee, zondagmiddag, 30 december. Ja. Een uh, groot show, Anne Soldaat. Dus, uh, dat wordt heel tof. Ja, wat leuk. Ja, echt gek. Dus dat, uh, feest... En met Tim staan. Knol is nu even, even, even retreten of? Uh... Um, ja, die, die uh, is bezig met een nieuw album, we zijn bezig met een nieuw album. En het, volgend jaar is dan uh, zijn we plan weer de festivals af te gaan. Ja. Weer de club te, te doen. Dus de verwachting is dat hij mei volgend jaar het nieuwe album uit gaat komen. Um, hopelijk, ja. ja het klinkt ja. als een goede datum voor uh, het festivalseizoen, zeg maar. Mei. Maar ja, ja het begint klinkt wel ja, redelijk. Ja, maar schrijven jullie dan trouwens ook samen? Of uh, lever jij dan ook al materiaal aan? Uh, voor, uh... Ja, in principe uh, uh, Matthijs van Duivenbode Ja. Also known as Duif. Ja, precies. En, en uh, Tim Knol, die uh, schrijft de liedjes. Ja. En dan uh, komen we in de oeverruimte met z'n allen en dan uh, maken we er een. ...muzikale happening van. Ja, dat, uh, want waar je jullie tegenwoordig? Is dat in Amsterdam dan? Of, uh? In Amsterdam, ja. Ja, ja. ja want daar woont, uh, woont Tim natuurlijk nou zelf ook. Ja, en woont... Duif en Anne. Oh, dus eigenlijk... Alleen Kees woont... en ik zijn nog... Uh... Nee, ja, jullie zijn de enige nog achtergebleven. Provinciale. Ja, Provinciale. <laughs> nou ja. een beetje die provinciale invloed is al handig uh, met, <laughs> met de blues. Ik weet het niet. <laughs> maar, uh, nou, succes in ieder geval met, uh, met de schrijven... Heb jij, heb jij nou nooit even het idee gehad van... ...joh, ik heb nog wat, wat liedjes ergens liggen... ...goh, uh, ik, uh, ik heb een keer een ideetje... ...en dat wil ze nergens hebben. Je zit in drie bands en dan wil ze nergens hebben. Nee, zijn, nee, maar. ik heb daar totaal geen aanleg voor eigenlijk. Geen nee. aanleg voor, je bent gewoon liever... Uh, ...de muzikant die, uh, die de nummers een extra sausje geeft. Ja, nou ja, ik zou ook graag liedjes willen kunnen schrijven... ...maar dat, dat zit gewoon niet in mij. Nee. Dus uh, nou, ik kan me genood uit de uh, muziceren. ja. Zijn er eigenlijk allemaal dingen, die, want we zitten alweer aan het einde. Oh, Zijn er goed. allemaal dingen die, die, die, die je niet hebt kunnen draaien? Waarvan je denkt, van, ah wat jammer dat ik ja, dat niet heb kunnen Moe mailen. Moet kijken waar ik vol mee liggen. <laughs> ja, een hele, hele verzameling. Uh. Allemaal cd's. Nou ja, jij ja, ja, zat. Maar, uh, Towns dat van cent, wel he, een andere ik daar keer. nog. Towns van Cent. Q65, Willy Nelsen. Noem oh. maar op. Ja, je had ook nog geen lijstje gemaakt op westfrieslandrocks.nl. Zullen we wel even een linkje naartoe ergens plaatsen. Dat is ook een lijstje. Ook weer een jaar geleden Ook weer een jaar geleden. <laughs> dat geeft allemaal niet. Maar goed, uh, er komt vast nog een moment dat je hier uh, weer in de buurt bent. En uh, dat, dat sowieso. Maar het uh, dus, komt wel een keer een <laughs> keer een uh, moment. Kom van... een keer terug. Kom gewoon een keer terug. We uh, doen ja. ook in april en mei een keer een reprise met muziek erbij. Moeten we even kijken of we dat uh, kunnen roggelen. Ja, we even aan, aan uitdokteren wat we daar voor leuke, leuke ideeën eraan kunnen koppelen. We gaan straks met, uh, met verder met... Uh, Dreadlock zet 501 met uh, Rastabarai. Allemaal reggae en dub. Uh, in het volgende uur. Maar eerst gaan we naar de reclame. De reclame. Ja. <laughs> volgende week. Dus Vincent Twicht. Uh, de schrijver van filmmuziek, muziek, gitarist en, uh, en componist en arrangeur en weet ik veel wat. Uh, maar straks gewoon Rastabarai hier op 501.